Yo's. Yo's. Deze week komt de nieuwe Nanni Moretti in de zaal. Dat is de Italiaanse regisseur van onder andere Caro Diario, La Stanza del Filio en Il Caimano. Habemus Papam, zo heet de nieuwe, um, verkiest een nieuwe paus, zo gaat dat. En op het moment dat die nieuwe paus de massa op het Sint-Pietersplein moet toespreken op het balkon, officieel moment krijgt hij een paniekaanval. Hij wil niet meer. En hij gaat te raden bij een psychoanalist. De paus to be wordt vertolkt door Michel Piccoli, de psychoanalyst, door Nanni Moretti, grote namen. Melville, Melville, Melville. Nel La fumata film... è bianca. Dear brothers and sisters. Abemus Papam! Accreverendissimum! Aaaaaah! Ah! Habemus Papam met in een hoofdrol een psychoanalist. Op het filmfestival van de Venetië ging de film van Kronenberg over de relatie tussen Freud en Jung in première. En op de koop toe is het deze week, 30 jaar geleden, dat Jacques Lacan is overleden. Is dat allemaal toeval? Vraag aan Stijn van Heulen. Goedemiddag. Hallo. U bent docent psychoanalyse aan de Universiteit van Gent en u bent voor ons naar Habemus Papam gaan kijken. Zo'n paniekaanval. Overkomt ons dat allemaal wel eens? Allemaal, dat is een beetje overdreven. Maar het is niet zo uitzonderlijk dat iemand, zoals die net verkozen paus zo reageert op een omstandigheid in zijn leven. Dus wat we eigenlijk zien in die film is. Um uh, een man die een stuk meder heeft op de stroom van zijn leven, die is kardinaal, die heeft het op een of andere manier wel gemaakt in de hiërarchie, mm -hmm. en dan plots uh, wordt hij uitverkoren om nog een grotere opdracht te vervullen, die eigenlijk in het verlengde ligt van wat hij mee bezig is, hij wordt verkozen tot pauze, en dan net op dat moment, paradoxaal genoeg, lukt het niet meer. En dat is die mooie kreet die we daarnet gehoord hebben van de pauze in de trailer. Um, paniekaanval, um, de man is radeloos, minacht zichzelf, ik kan dat niet. Uh, dat is een job die ik niet aan kan, dat is een ja. taak die ik niet aan kan. En wanneer iemand ten einde raad is, wat doet men dan? Men zoekt hulp. Men zoekt hulp. Um, hier wordt eigenlijk hulp gezocht voor hem. Zo gaat dat met een heel belangrijke figuren. <laughs> Dus op uh, een bepaald moment in de film krijgen we inderdaad, uh, wordt er een analyticus binnengeleid, die met de nieuw verkozen paus zou moeten praten over zijn problemen. Maar dat is net hetgeen dat niet lukt. Mm -hmm. uh, de film start of wordt aangekondigd als de, een verhaal over de paus en zijn analyticus, maar eigenlijk is het een, een verhaal over de paus en zijn verhouding tot niemand. Het is eigenlijk een zeer zeer zwarte film over een pauze, over een man te koer, die eigenlijk in zijn leven, waar hij op een moeilijk punt staat, dilemma, verantwoordelijkheid opnemen of niet, eigenlijk geen contact krijgt met iemand anders. Ja, dus ook niet met die analyticus, om, om een goed beeld analytics. te krijgen van wat psychoanalyse is en, en een analytische sessie moeten we hier niet naar kijken. Absoluut niet. Ja. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van een goede analytische sessie, Waarom? wat we te zien krijgen. Um, omdat het om taal van redenen, maar omdat die twee analytici die te tonelen gevoerd worden, mm -hmm. het zijn inderdaad twee, zowel um, de, een analyticus die wordt binnengeleid in het Vaticaan, als later in de film diens ex-vrouw. Oh, daar gaat hij ook nog eens bij langs. Ja. Mm -hmm. Nu, de analyticus in de film in het Vaticaan, die, um, die kan zijn sessie sowieso niet starten, omdat de kardinalen niet van zijn zijde willen wijken. Dus waar een analyse eigenlijk gekenmerkt wordt door een setting van vertrouwen, waar iemand uitgenodigd wordt om vrij te spreken over problemen, dat zien we eigenlijk in die filmen tegenovergestelde. De paus spreekt met de analyticus en er zijn tachtig toehoorders of zo. Ja, dat is een heel mooi beeld. Hè? Je, hebt, je hebt twee statige zetels en daarna, daarnaast inderdaad op de achtergrond een tachtigtal mensen die staan toe te kijken. Ja. Ja, zo lukt het niet. Zo lukt het niet. Maar ook de analyticus zelf is eigenlijk ook een, een anti-analyticus in de zin van dat is iemand die absoluut gepreoccupeerd is door zijn eigen dada. Die begint te bazelen in al die theoretische termen, die begint over zijn eigen uh, huwelijk en zijn ex-vrouw, die de tweede beste analyticus is na hem. Um, er zijn eigenlijk tal van redenen waardoor dat er geen contact kan komen ook met, die, met die paus. Het is eigenlijk een film die getuigt over een gebrek aan ontmoeting tussen die leidende man en die analyticus in dat geval. En dan later in de film, door tal van omstandigheden, komt hij dus terecht bij de ex-vrouw van die analyticus. En ook daar is er misschien een aanzet tot contact, maar lukt het finaal niet. Waarom? Omdat de therapeute er te veel tussen zit. Zij begint over haar theoretisch dada. En in haar geval is dat dat er een parentaal deficit zou zijn, een soort tekort in de kindertijd ten aanzien van de ouders. En zij herleidt het probleem waar die powers eigenlijk zeer om zo achter te want die mag zich niet bekendmaken als powers. Zij hoort dat eigenlijk puur in de richting van haar eigen theoretische niet. kader. Ze luistert niet. En in die zin is het, een, is het een film over een gemiste ontmoeting met twee analytici. Maar verder in de film is er enkel sprake van gemiste ontmoetingen. Daar hmm. wordt je is... niet meteen vrolijk van, want, want het wordt aangekondigd als een tragicomedie. Nu, dat is een term die men makkelijk op, op Nanni Moretti plakt, dan zijn we er vanaf. Ja. Maar dat is in dit geval niet echt het geval, lijkt me. Nee, ik, ik was er ook zo aan begonnen in die hmm. film. Van, het gaat er iets zijn van, van een comedie. Ik had ook een aantal recensies gelezen en gelezen dat men op het filmfestival van Cannes de film vroeg in de morgen vertoond had en veel uh, filmjournalisten aan het lachen waren. Het was hartelijk gelachen. Ja. Nu... Uh, ik, als je daarmee lacht, is dat eigenlijk zeer zwart lachen. Nu, later in de film zijn er een aantal hilarische scènes, maar dat zijn scènes die er compleet over zijn. En ze gaan in het, in het Vaticaan om de tijd te doden, want de paus die gaat op de doel, ze zijn hem kwijt, en de andere kardinalen moeten beziggehouden worden. Men gaat dan een beachvolleybaltoernooi organiseren in het Vaticaan, of men toont kardinalen op een home trainer, hm. of een kardinaal die een puzzel van 2000 stukjes mooie aan het doen is. Ja. ja, zeer mooie beelden. En op een manier ook grappig. Maar um, de ondertoon van de film is heel, heel zwart. Mm. Ik zie hier in Nani Moretti, in vergelijking met vorige films, die eigenlijk de voornaamste boodschap geeft van no future. Um, zijn paus, het is Nanni Moretti zijn paus, het is mm -hmm. niet de paus, het is Nanni Moretti zijn paus. Nani Moretti, Nani Moretti zijn paus heeft geen toeverlaat. Er is geen enkel, geen enkel menselijk contact waar die man kan op terugvallen. Er is ook geen enkel fundament in, in, in zijn geloof of in een theorie. Of weet ik veel, die man gaat eigenlijk in een afgrond. En we zien doorheen de film... Verschillende aanzetten tot ontmoeting, zoals met die twee analytici, of met de collega's kardinalen, of met de beambten van het Vaticaan, of later als hij in Rome de stad op de dool is, met theatermakers, euh, met straatmuzikanten, met een bakker. Op de dool in Rome, ja. zoals gewoonlijk bij Moretti. Ja. En daar is het eigenlijk een verhaal van gemiste ontmoetingen. Die man is alleen. Die man is absoluut alleen. Nu, die is op zich ook zeer onhandig, bij het hem uitdrukken, maar dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk, iemand die een probleem heeft, die kan meestal niet de vinger leggen op dat probleem en kan maar een beetje stamelen over die situatie. Dat doet die paus ook, maar niemand hoort hem. Hij gooit een steentje en niemand kan het steentje oppikken. Dus in die zin is het echt een verhaal die tot het einde toe, een verhaal is over een man die tragisch alleen staat op een moment in zijn leven en geen steun ervaart. En het einde van de film uh, gaat ook die richting uit. Ja, dat eindbeeld moeten we misschien niet verklappen. Ja, dat niet verklappen, wel... maar het is een zeer krachtig beeld. Ja. Dus de, ik vind dat de film zeer krachtig begint door een vrij universeel probleem aan te stippen. Uh, en wat is dat universeel probleem? Het is wel vaker zo dat mensen op een paradoxaal moment in hun leven in de problemen komen op het moment dat een aantal zaken lukken. Dus een schrijver krijgt een beurs. En net op dat moment lukt het niet meer om te schrijven. Of iemand heeft een lange relatie met een vriend. En op het punt dat ze gaan samenwonen, um, krijgt iemand depressieve klachten of wordt iemand ongelukkig. En ze begrijpen het zelf niet. Hoe komt dat? toch Ik krijg het en ik kan er niet van genieten. En in die zin... Getuigt het vooral voor mij over een bepaald maatschappijbeeld die Nanni Moretti in zijn film stopt? Eerder dan een getuigenis over psychoanalyse, zou ik de film lezen als van: wat vertelt hij over het maatschappijbeeld die Nanni Moretti de maatschappij wil voorhouden? Ja. En dat is een beeld, denk ik, van de absoluut eenzame mens, die is voor zijn verantwoordelijkheden op niemand kan terugvallen en die eigenlijk toont verantwoordelijkheid is gebaseerd op niets. Er is niks die verantwoordelijkheid fundeert. Dat is zo'n een beetje het een beeld mm -hmm. die de film achterlaat. En dat flauw niemendalletje wat, dat ik hier en, ergens, hier en daar ergens zag opduiken in recensies, pff, het is niets, het vliegt voorbij. Die indruk heb jij niet? Nee. Mm. Nee. Nee, ik vind dat de, dat de film zeer tragisch eindigt. Um... De gapende leegte. Absoluut. Ja. Dan heb je op dat andere filmfestival in Venetië, daar moeten we nog even op wachten, hè, maar is er die film um, over de relatie tussen, tussen Freud en Jung, Dangerous Method. Uh, Vigor Mortensen, die Freud vertolkt, heeft de familie van Jung opgeroepen om meer van de correspondentie vrij te geven. Uh, Lacan is uh, vrijdag, uh, nu vrijdag, 30 jaar dood. Er lijkt van alles te bewegen. De psychoanalyse is nooit zo levend geweest. Absoluut. Dus we leven we leven inderdaad hoogdagen in de psychoanalyse. Ja? Ja, dus uh, rond Lacan dus, uh, is het zo dat er de komende jaren... Dit jaar is er een nieuw werk van hem gepubliceerd dat voor die nog enkele een piraatversie circuleerde. Een nieuw boek. En de komende jaren komen er verschillende aan. Dus dat werk van Lacan wordt eigenlijk nu volop ontsloten. Het zijn heel boeiende tijden waarbij we heel veel nieuw materiaal, nieuw stof tot ja? nadenken eigenlijk binnenkrijgen. Want nogthans heeft de psychoanalyse de tijdgeest tegen, hè? Ja, de psychoanalyse gaat een stuk in tegen een aantal ideeën, onder andere tegen het idee van Annie Moretti in die film No Future. Ik denk dat de psychoanalyse een boodschap heeft van, er is wel een mogelijkheid tot een aanknopingspunt in een, in een leven, er is wel een mogelijkheid tot een ontmoeting. Ja, en dat is eigenlijk waar, denk ik, de psychoanalyse garant probeert voor te staan, maar ja... We vinden er niet altijd connectie natuurlijk, met een bepaald maatschappijbeeld en met bepaalde stereotype gedachten, ook over psychoanalyse, die stuk ook in deze film van Annie Moretti zitten. Terwijl ik denk dat de psychoanalyse, en zeker dat is ook wat dat inderdaad, Jacques Lacan, probeerde duidelijk te maken, dat een dat theorie is over de ontmoeting. Niet de ontmoeting tussen de patiënt en de analyticus, maar tussen een mens. En een analyticus. Elke in zijn eigen uniciteit. Zijn eigen uniciteit. Nu, um, die ontmoeting kan van langdurige aard zijn en dat past natuurlijk ook niet in deze maatschappij. We hadden hier een paar maanden geleden nog een opinie uit Nederland over de besparingen en dat bepaalde psychische problemen in tien sessies moeten afgelopen zijn en uh, met een pilletje erbij en dan is het opgelost. Ook dat is net waar uh, de psychoanalyse wil tegenin gaan, toch? Ja, maar dat is vooral tegen het, uh, het onderliggende model, is een soort managementmodel. En ik denk dat dat managementmodel... Resultaatgericht. Resultaatgericht en alles moet heel snel met doelstellingen en uh, met x aantal plannen moeten de doelstellingen gerealiseerd worden. Dat is een model die op heel veel domeinen van ons leven is toegepast. De, dat wordt in bedrijven gehanteerd, waar we dat allemaal begrijpen, in mm -hmm. werksituaties, maar we zien het ook in scholen verschijnen, we zien het bijna in gezinnen verschijnen, in privéleven verschijnen en natuurlijk ook in, in, in de geestelijke gezondheidszorg, en daar, denk ik, levert het problemen op. En daar gaat de inderdaad een stuk tegenin, en gaan analisten ook expliciet tegenin gaan, omdat wij van mening zijn dat dat managementmodel moet beperkt worden tot datgene waarvoor het ontwikkeld is. Met name voor het beheren van de middelen in een, in, in een organisatie, maar niet zozeer om die inhoudelijke doelstellingen te bepalen. En wat betreft die lange duur um, zitten we natuurlijk daar met een een overdrijving. Er is zo'n mooie tekst van de Wereldvereniging voor Psychoanalyse hmm. die eigenlijk stelt dat een analyse duurt tussen één sessie en een aantal jaar. Hmm. Waarbij we dat eigenlijk willen uh, duidelijk maken dat ook in één ontmoeting vaak heel wat kan veranderen. En vaak is het ook zo, als iemand effectief het woord krijgt en de tijd krijgt om een stukje een eigen probleem uiteen te zetten, dat het volstaat om één keer helder en goed beluisterd te worden om daaruit de conclusie te kunnen trekken oké, okay, dus ga ik het volgende doen met mijn leven. en Dat hoeft niet altijd een proces van jaren te zijn, maar ook daar is het eigenlijk niet zozeer een, een kwestie van een standaard voorop te stellen. Een goede analyse duurt zo lang, maar eerder eigenlijk om uh, de, de werkzaamheid of de, de werkvorm van een analyse af te stemmen op iemand zijn vraag, op het probleem waar iemand mee geconfronteerd is. Ja. Dat behoeft niet altijd een zeer langdurige behandeling. Dus die ene goede ontmoeting kan volstaan en dat is nu net wat niet gebeurt in Habemus, Papam. Absoluut, ja. dat missen we daar. Moeten we hem toch gaan bekijken? Um, Wel, absoluut, Jij moet dat niet beslissen voor ons, maar ja. <laughs> we vonden het de moeite waard. het bracht mij op allerlei ideeën, dus hm. ik nodig iedereen uit om daar ook over te gaan nadenken. Zullen we ja. doen. De nieuwe Moretti vanaf uh, deze week in de zalen. Habemus Papam. Dankjewel, Stijn van U. Radio 1. Joost.